Tegenstanders van Waade gingen de straat op... omdat hij van het gerechtshof mag meedoen aan de verkiezingen... hoewel de grondwet dat verbiedt. Bij de protesten vielen zeker zes doden. In Pakistan is het complex gesloopt waar Osama Bin Laden werd gedood. Militairen hebben het gebouw met bulldozers afgebroken. Vermoedelijk wil Pakistan zo voorkomen... dat het gebouw in Abbottabad een bedevaartsoord wordt. Vorig jaar mei schoten Amerikaanse Navy SEALs de leider van Al-Qaeda dood. In, uh, in Oostenrijk zijn deze week zeker vijf Nederlanders opgepakt... na twee massale vechtpartijen in de provincie Tirol. De eerste ruzie was woensdag. Die begon in een bar en eindigde in een hotel. Twee groepen Nederlanders bekogelden elkaar met houten banken, flessen en stenen. Een dag later raakten zo'n dertig Nederlanders slaags in een bar... enkele tientallen kilometers verderop. Daarbij vielen twee zwaar gewonden. Het weer, hier en daar mist of nevel, vanmiddag opklaringen... en zo'n negen graden... Morgen bewolkt en af en toe regen. Dit was het NOS Journal. Het is weer elektronica week bij weekkamp.nl. TV's, tablets, smartphones, stofzuikers. De mooiste merken nu met korting. Tot 10% op elektronica en tot 15% op huishoudapparatuur. Vandaag besteld, morgen in huis. Eerst weekkamp.nl. Op 2, 3 en 4 maart organiseert de KNSB de Ascent ISU World Cup.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 uit Goedemorgen, het is drie minuten over zes en je luistert naar 4-7, een speciale 4-7. We proberen er een soort van traditie van te maken om uh, zo eens in de zoveel tijd, eens in de twee maanden of zo, eens een keer wat artiesten uit te nodigen, artiesten die wij zelf leuk vinden. Uh, nou, ik dan niet zelf, ja, ik vind ze zelf ook allemaal leuk, maar ze zijn uitgekozen door de BNN University, de mensen die dit programma maken. En die dachten, weet je wat, we gaan het eens een keertje helemaal anders doen op de zondagochtend. Gewoon artiesten, bands uitnodigen, uh, mensen die mooie liedjes spelen. Dus dat hebben ze gedaan, dus uh, vandaar dat de hele studio vol zit, want uh, er is ook allemaal publiek, Bijgekomen. Lang, uh, klappen, klappen, klappen. Ja, ja, allemaal heel uh, enthousiast <laughs> publiek en zo. En uh, we gaan vooral uh, veel luisteren naar mooie, naar mooie dingen. Rap en sing songwriter. En er is zelfs een band die normaal gesproken echt nooit akoestisch speelt, maar hij dacht van weet je wat, voor 4-7 doen we dat wel een keer. Dat allemaal zo meteen. We trappen af met Robin Borneman en hij zingt Ride On. Mm. Better day, Christmas Eve And I'm ahead of the country Children are crying in the street Cause it's cold and they're hungry, baby Bells are ringing in the air But it sure ain't the sound of glory Only a world that doesn't care Telling a hypocrite story Things that keep me up at night, and they're filling up the chalk of my bones. Mm, right, on. Right, on. right on, right on, right on, right on. Behind every uplift is a downfall that we can't climb up. And Every window is a brick wall that We can't see through no more There's too many lies Too many things Too much of everything And I'm ashamed of myself Being a part of this world There's things that keep me up at night And they're filling out the chalk of my bones Ja, ja. Iedereen ook even wacht van, oh ja, even wachten tot het helemaal klaar is. Robin Bonneman en Ride On, ga zitten Robin. Gitaar ja. uh, mee natuurlijk helemaal. Zit dat ding altijd aan je vastgeplakt, die gitaar? Nou, uh, meestal van de tijd wel. Ja. Ja, ja. Okay, heb je, wat, wat zijn de momenten dat je, dat je het liefste het gaat spelen? Is dat s ochtends zoals dit of toch liever s'avonds? Nou, meestal uh, s'avonds. Meestal ja, bij je optredens natuurlijk ook. Ja, bij, bij optredens en zo en dat soort dingen. Ja, ja. ja. dat is wel belangrijk. Maar wat zijn de, zijn de momenten dat je denkt van, oh ja, nu hoeft, je hoeft helemaal niks, zo'n weekend of zo Zijn er dan momenten dat je langs je gitaar loopt en denkt van, nee, wacht even, ik ga heel even een kwartiertje even een beetje pingelen. Het is eigenlijk heel onvoorspelbaar. Soms ook, dan pak je hem en dan heb je hem even en dan denk je van, nee, ja toch niet of zo. Het moet echt, uh, die dingen moeten samenkomen of zo. En dan zit je achter je gitaar en dan heb je het een en ander meegemaakt en dan heb je een zin of een melodie in je hoofd. En Komt daar ook echt in één keer uit en dan uh, zit je zo en dan is het in één keer vier uur later. En ben jij ook zo iemand die, uh, die uh, als je een gitaar die niet van jou is tegenkomt, dat je dan altijd moet spelen, heel even. Nee nee ja nee nee. Ik ben niet echt uh, gelukkig. Niet vind ik echt heel ritant Hé, uh, <laughs> <laughs> Hey uh, uh, wie ben je? Robin Worneman. Ik ben Robin. Ja. En wat doe je? <laughs> Ja, ik ben uh, singer songwriter en uh, schrijf heel veel. Liefst ja, ik zie mezelf als, in de eerste plaats eigenlijk als schrijver. Ook verhaaltjes en gedichtjes. En zo. Dat vind ik ook het leukste aspect van het hele muziek maken: is gewoon met je boekje, vaak in je bed gewoon uh, een beetje conceptjes uitwerken en uh, verhaaltjes bedenken. Mm -hmm. En ja, ik zing ze op gitaar en uh, ik heb ook daarnaast nog een electro-band. Die is echt iets heel anders yeah. voor de Harry, zeg maar. Dus, maar dat is dan meer vrijheid. Dat vind je leuker? Dat is een vraag eigenlijk. Ja, mijn eigen muziek is iets wat ik echt moet doen. Dus daardoor, daardoor ook wel meer verplichtingen of zo. Ja. Maar de band is gewoon vrij. Zeg maar, als dan de eerste noot klinkt, dan is het gewoon alles voor jou. Ja, gewoon een uur lang rouzen. Maar... Hm. Je bent uh, druk bezig met, uh, met opnames van een videoclip, begreep ik. Klopt dat? Voor uh... Dear World? Nou, uh, nee, ja, met de opnames van de plaat okay, ja, ja. Maar daar komt wel ook nog een clip bij, maar ja. daar zijn we nog niet aan begonnen. En wat, dus wat gaat even... het worden voor plaat? Is het wat we nu hoorden, dat dat een beetje de stijl is die het, die ja, het gaat het is, worden? Het is, ja, we hebben best wel um, uh, lang gewerkt aan de sounds. Omdat uh, ja, we wisten in het begin ook nog geen manier wat we wilden gaan doen. Dus we moesten alles nog ontdekken. En daar hebben we nu wel redelijk voor elkaar. Dus ik, ja, we hebben nu toevallig dit weekend ook een opnameweekend. Mm -hmm. En um, als je het vergelijkt met wat we eerder al hebben laten horen in uh, Studio 3FM of op optredens, dan is het wel echt veel vetter nog. Yeah? Okay. Ja, het wordt wel volwassen. Maar... En uh, mensen kunnen jouw muziek uh, sowieso wel kennen, want je, je draait al wel een tijdje mee. Maar ook als je naar de film zijn geweest Blackout, want daar ja. zit je in. Tenminste, je bent de <laughs> aftiteling uh, geworden. Ja, echt de allerlaatste minuut. Ja, Dat was wel leuk, want die regisseur die kwam met Birgit kijken naar een optreden in Paradiso. Birgit Schuurman en, en uh, Arne, ja, ja. hoe heet hij? Arne Tony, ja. En die vond hij heel vet. Dus die zei: meteen vind ik wil eigenlijk dat nummer, Waste het nummer, wilde ik eigenlijk in de film. Dus toen zijn we daar uh, mee aan de slag gegaan om, om die opname een tijd klaar te krijgen. Yeah. En die vond hij heel vet. En, wat vond en hij, uh, waarom wilde hij het per se in die film hebben? Nou, in de eerste instantie had hij het over een achtervolgingsscène. Ja, yeah. ik ook wel snap. Want het is ook wel echt ja, een beetje. Nou, uh, ja, het gaat wel dik op. En het is wel spionageachtige muziek. Ja, tenminste, ik hoorde er ook wel in. Ja, yeah. maar uiteindelijk uh, was het dus een plekje in de afzeteling. Want op zich ook. Cool, ja, maar toch? Echt, uh, ja. Ja. Ik blijf altijd wel hangen bij aftitelingen. Ik ga toch altijd even kijken van, na, de, na ja, wie er meespeelde. Het is wel een grappig, ken. want ik werk zelf in een bioscoop als uh, operateur. En we hadden die films te draaien. En dan sta je yeah. eigenlijk in de aftiteling sta je de zalen schoon te maken. Terwijl dan <laughs> muziek uit je speakers klinkt. Misschien moet je een keertje live paradox, doen. Uh... Dat, je gewoon, dat je gewoon live het podium opkomt na de film. Gewoon live het liedje yeah. gaat spelen <laughs> tijdens de aftiteling. Ja, dat zou kunnen. Er is een soort podium onder het scherm, dus het zou zomaar kunnen. Ja. Zometeen uh, speel je nog een liedje. Blijf lekker zitten. Uh, we gaan naar, uh, naar act 2. en dat is uh, uh, Stijn. Charpentier. Ik heb geoefend om, uh, om een beetje zijn naam uit te spreken. Dat is Frans talig. Maar de artiestennaam is Jay, Die is heel anders. Uh, maar minstens net zo vet denk ik. Nummer 1. Bestemming onbekend. Ja, dank je. Horen jullie muziek trouwens ook of niet? Ja? Oké, okay, mooi. Dat wordt nog heel ongemakkelijk namelijk. Is de wereld geschapen door een man of door een volk? De kracht van natuur door de zon nu mooi getolkt? Wetenschappelijk bewezen feiten en verhaaltjes En kunnen we dat zien naar fossielen en geraamte. Alles wat de mens hier in kennis heeft vergaard Is jarenlang bekeken, verdwenen of kwaad. Bewust meegenomen in de naam van terrorisme Per ongeluk verspeeld door een man niet zo onzeker als een lang verleden tijd. En niet zo succes als een goed verzwegen feit. Het kan het zijn dat alles wat we zien, niet nou niet waar is. Het zoeken naar de waarheid is dubbel zo gevaarlijk. Het praat om het smakelijk. Daarom onvindbare moeder wordt wat zwakker als ze werkelijk de kind waard niet te verklaren. In algemene zin, van nieuwe theorieën gaan er tegenin. En ik geloof niet zomaar alles wat de mensen mij vertellen. Maar dat is volgens mij een te makkelijk besef. Ik zoek mijn eigen vragen om zelf ook te stellen. Dus ga ik met mezelf naar bestemming onbekend. Ik geloof niet zomaar alles wat de mensen mij vertellen. Dat is volgens mij een te makkelijk besef. Ik zoek mijn eigen vragen om zelf ook te stellen. Dus ga ik met mezelf naar bestemming onbekend. Dus kon je mij vertellen wat nou? Wij gelukkig jouw God is, dan hoor ik wat je zegt, Maar in je ogen blijf ik koppig. Jij hebt daar je waarheid en ik heb hier de mijne. De Vader van jouw ziel zegt voor mij gevoel te weinig. Je ogen heer een beetje prachtige gelukkigstracht en wonder in nature. natuur dat je leven naar je terugbracht. Mij laat die rusten, mij laat die mijn gang gaan. Ik ga mijn eigen weg en daarvoor ben ik alles dankbaar. Ik heb op jouw gebieden minder verstand. Dus wat je mij vertelt vind ik interessant, maar laat het verder rusten. Het hoeft me niet te raken. Ik heb mijn eigen taak waar ik mezelf op bewapen. Jij had het nodig, dat vertel je zonder twijfel Jij was net als ik, maar het bevrijding in de Bijbel En dan zal ik het niet vinden Ik zeg het, je boeit me, ik denk voor mezelf Maar bedankt En ik geloof niet zo alles wat de mensen mij vertellen Maar dat is volgens mij een te makkelijk besef Ik zoek mijn eigen vragen om zelf ook te stellen En schaak ik met mezelf naar bestemming onbekend Ik geloof niet zo alles wat de mensen mij vertellen En dat is volgens mij een te makkelijk besef Ik zoek mijn eigen vragen om zelf ook te stellen Dus ga ik met mezelf naar bestemming onbekend de klok tikt door als controle van ontwikkeling, de klok tikt door als controle van ontwikkeling, de klok tikt door als controle van ontwikkeling, de klok tikt door. Is evolutie ons pad van ontwikkeling? Groeien wij van buiten of groeien wij van binnenin? Zijn wij ontstaan uit de knal van materie? Want als we alles met z'n allen nog verkeerd zien? Alles is anders dan dat het ooit geweest is, dus alles blijft veranderen tot alles is verzekerd. Kunnen wij dat aan? En hebben wij de baat bij? Wat is toch de zin?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 Tje op Radio 1, bestemming onbekend. Uh, ga zitten, uh, Stijn. Pak, pak die maar. Ja. Ik, zeg, ik zeg Stijn, maar moet ik niet eigenlijk Tje zeggen? Is dat uh, irritant? Ja, is maar helemaal waar je zelf het prettig vindt. Ja, oké. Okay. Maar toch, hè, die naam komt ergens vandaan natuurlijk, Tje. Dat, dat heb je... Wacht, hier. Ik heb hem hier wat harder zetten. Hier, Zo, voilà. Oeh, dat Ga meteen hard. Het is groter hoofd dan ik. Hé, <laughs> hey, maar waar komt Tje vandaan? Ja, het eind over. <laughs> Eerste naam, Tje. Waar komt die van? Oh, oh jee. Um, oh, dan ga ik de onechte versie vertellen. Ik hoor mezelf helemaal niet trouwens. Okay. En daar is... Uh, nou, nog steeds niet. Maar uh, ik heet Sharp Tje. Ja. Ja, tada. Tada. Ja. Dat is hem. Maar zit er ook nog... Een, jij zegt onofficiële versie. Zit is er ook nog een officiële? zit er, zit er nog een idee achter? Want mensen denken altijd meteen aan Vera en zo. Ja, ja, snap ik op zich ook wel. Ja. En dat deed ik zelf Hij was ook. toch de eerste met die naam. Ja. <laughs> ja. Nee, maar het komt inderdaad van Che Guevara af. Maar ja. ik was toen 16 en zo. En dat, ja... Nou ja, maar het past ook bij je, bij je echte naam, toch? Dus wat dat betreft... Ja, dat wel. Uh, ja, Vandaar ja. dat ik dat nu zeg. Maar ik zeg altijd dat het van Charpentier afkomt. Maar dan zeg ik altijd de naam, maar het komt eigenlijk van Che Guevara. Ja, dus. precies, ja, precies. Hé, hey, uh, bij, bij Robin kon ik net vragen van... kom je altijd de gitaar, als je gitaar tegenkomt, wat doe je er dan mee? Maar bij jou is het lastiger, want jij hebt niet altijd je muziek bij je, denk ik. Nee, maar ik ben wel zo'n type die als hij een gitaar ziet... <laughs> dat ja. hij dan gaat spelen. Ja, meteen erop. Dan ja. Kun je het ook een beetje? Een beetje. Ja. Ja, nou, ik, ik heb vroeger gitaar gespeeld en ik wil heel graag wel weer gitaar spelen. Dus, oké. Okay. Ja. Ja. Hoe, hoe, uh, hoe maak jij het, Rex? Want het, zijn, het, het zit vol met... Uh, het, het, het zijn alleen maar zinnen natuurlijk. Het, het is echt een verhaal, bedoel ik. Het is niet ja. echt in een, een couplet-refrain, couplet maar het gaat achter elkaar door. Ja, oké. Okay. Nou is het bij dit nummer minder, hoor. Het is mm -hmm. bij, bij, uh, bij, bij, bij andere nummers is het een, wel meer een liedje, zeg maar. Okay. Het is inderdaad echt een verhaaltje. Um, maar ik, ik, ik heb heel lang gewerkt met, met beats... en dan met, met samples, uh, drum samples, bassamples en alles. En daar maak ik wel echt een liedje van. Dus mm -hmm. bij dit nummer inderdaad minder. Maar bij het, het nummer wat verder nog... Ik wilde vanavond zeggen, maar vanochtend yeah. komt, dat is meer een liedje. Oké, okay, oké. Okay. En, en, en uh, hoe, hoe treed je op? Hoe doe je dat normaal gesproken? Want nu zit je hier uh, in je eentje met een microfoon en that's zit en, uh, en, en de band loopt op de achterkant. Hoe doe je dat normaal gesproken? Normaal met live band. Oké, okay. ja. dus dan op het podium met uh, een met, uh, hele groep achter je. Ja, ik heb, uh, want de sene die ik heb uitgebracht, bestemming onbekend, die is met beats... En live spelen we met band. En omdat we... De, we, we hebben hem betaald... Kom even niet uit. Een tijdje al mijn nummers omgezet naar live band versie. Ja. En we zijn nu bezig om gewoon als band als band Chay Met Chey zo heet de band, ja. om nieuwe nummers te maken. Oké, okay, want waarom wilde je per se met band en niet meer met, uh, uh, uh, met, met vanaf de computer bijvoorbeeld of zo? Of vanaf band? Ja, nou, op een gegeven moment ging voor mij een beetje de lol ervan af. Oh ja? En het is ook, ik maakte, dus, want ik, ik ben eigenlijk rapper, vinden mensen altijd, ja. maar ja, ik zing tegenwoordig ook meer en ik speel dus ook weer gitaar. Maar ik, ik wilde me gewoon verder ontwikkelen als muzikant en... Dan gaat het op een gegeven moment... De, ja, de, de charme van hiphop was voor mij een beetje verdwenen. Mm -hmm. niet, niet negatief bedoeld over hiphop, maar ik wilde gewoon meer. Ik wilde muzikaal meer, zeg maar. Yeah. En daarom Live bent Hoe uh, valt dat in de hiphopwereld? Waar je toch dan vandaan komt dat je wat anders gaat doen? Of in ieder geval een andere richting zoekt? Ja, ja, nou ja, weet ik eigenlijk niet. <laughs> ja, ik, ik kwam vroeger heel veel op hiphopfeestjes En tegenwoordig eigenlijk niet zoveel meer... Dus ik weet het eigenlijk niet hoe het valt. Okay. Maar ja, ik ben dus wel... Ik zat in de hiphop scene en nu niet meer. Dus ik ben een beetje sceneloos. Ja, ja. Dus mocht iemand een scene in de aanbieding dus hebben... Als dan... iemand nog een hokje heeft voor Jay, dan uh, Bring it on. kunnen we hem erin stoppen. Uh, even kijken, wat gaan we doen? We gaan Lik... doen we zo meteen. Hè? We gaan eerst, uh, Lik die gaat zich even opstellen. Want die zijn met z'n tweeën. Dus dat is natuurlijk een enorme band ineens. <laughs> Tenminste, als je het vergelijkt met, uh, met één persoon. Die gaan zich opstellen. We gaan naar Matthijs. Matthijs is ook van BNN University. En uh, die kreeg een cadeau. En uh, um, uh, voor zijn verjaardag, van de rest van de university, ze dachten, weet je wat, die Matthijs, die moet comedy gaan doen. Oh, oh, wat een applaus, wat een heerlijkheid. Goedenavond. Ik ben Frits de Roo. Ik treed op bij het Comedy Café. Nu uh, een jaar of vier inderdaad. En uh, in het Comedy Café treed ik op als comedian en als presentator, als MC van vanavond op professionele shows. En op shows zoals deze, het open podium. Heel veel mensen denken dat ze heel grappig zijn, maar dat lijkt me helemaal niet zo. En er is wel een verschil tussen mensen die grappig zijn uh, voor familie en vrienden in hun dagelijks leven... en grappig zijn op een podium. Dat is wel een verschil inderdaad. En dat kan wel vergeten worden. Dat is wat je krijgt als mensen tegen iemand zeggen op een verjaardag van... jij bent superleuk, jij zou een keer op een podium moeten gaan staan. Ja, en dan zijn ze op een podium misschien iets minder leuk dan Oma Korsen vindt. Ja, dat kan. Even lekker Neem even die lachspieren ook, gewoon even lekker... Mensen doen het ook echt, heerlijk. Gewoon lekker in die buik. Ik knal eruit op je. Dan komt: knal eruit! 1, 2, 3! Ja. Ik heb hier een soort van ja, sketchje voorbereid, je mag hem uh, wel even doorlezen. Um, ja, <laughs> ja, eigenlijk de enige vraag die ik heb: ziet het er een beetje leuk uit? Kijk, je moet het ook brengen, weet je wel. Het, als ik het zo lees, dan is het eigenlijk uh, wat daar staat, je tekst uitgeschreven. En zonder intonatie en lichaamstalen en mimiek en alles wat je op het podium kunt gebruiken wat je meer bent. Maar dit is wel een start inderdaad, dat is een ding wat zeker is. Ik kan wel zeggen dat ik niet zenuwachtig ben, maar ik voel het wel ergens. Ik heb wel zo'n onderbuikgevoel en ik denk dat dat ook wel uh, eigenlijk erbij hoort. Maar heb jij, als je dit zo leest, ja, bepaalde uh, ja, misschien tips of, of tricks of iets wat ik hierbij uit kan oefenen... Wat ik heel erg lees en wat je net ook vertelde inderdaad, dat gaat over die frustratie die je hebt als je ochtends in die overvolle trein staat, lees ik hier ook terug. En dat zou ik, ik, ik zou die frustratie echt even laten merken aan de mensen, weet je, zou ik even aanzetten, zou ik even spelen, zou ik even je mimiek erbij pakken, gewoon even je lichaamshouding erbij van mensen. Dit is echt, ja, dit, dit kennen jullie, weet je wel, je moet die mensen gewoon meetrekken in die frustratie, dat is iets wat je hier heel goed zou kunnen doen, zeker. Ik wens je heel veel succes. En het gaat helemaal goed komen. Mag ik een waanzinnig applaus voor dames en heren, Mathijs! Zo, nou dat ging al uh, lekker knudig. Hallo, ik, ik, oh, ik ben rumdage. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Den Haag, dat ligt achter Amersfoort, dus dat is half Duitsland voor jullie waarschijnlijk. Maar ja, ik wil het eigenlijk met jullie hebben vandaag over die leuke treinreis. Vooral uh, 's ochtends en s avonds in de spitsuren. En ik wil eigenlijk met jullie een soort van uh, ding voordoen hoe erg verschrikkelijk ik het wel eens vind. Dus ik heb eigenlijk uh, iemand uit, uit het publiek nodig. Nou, ah, ik vind jij wel een zo. Ja, joh. Dan ga ik zitten. En... Dit vind ik echt een van de irritantste dingen, want inderdaad, jij zit nu al wel een beetje relaxed. Dan ga ik zitten en dan moet ik eerst mijn van die kant op. Dan moet ik zo, dan ga ik nog even zo over je heen. Maar eigenlijk nog langs je nek, tussen nou Ja, daar. Inderdaad. Dan ga ik zitten en dan heb je als iets, ja, ik ken hem geen eens, weet je wel. Maar waarom zit je echt als een vriendin? Ik zou het bijna zo kunnen doen en dan hebben we een relatie, weet je wel? Dat speelt niet voor Nee, inderdaad. Dat was hem. Matthijs, hoe vond uh, je het zelf? Volgens mij uh, ja, ik had ik vijf minuten gepland, maar volgens mij was het anderhalf minuut. Nou, het voelde echt als vijf, dus dat. is HELACH HELACH Het was toch wel, uh, toch wel treurig dat de hardste lach dan komt van de MC, uh, Matthijs. Maar wel dapper dat hij er stond. We gaan uh, verder met, uh, met onze zondagochtend kroeg, zondagochtend café. De band Lick Gear Up. take your more time i can spare Jongens, pak even een microfoon uh, uh, hier aan de, aan de tafel. Ik ga heel even naar het, naar het publiek toe. Kan iemand van jullie... Een, uh, iedereen kijkt nu weg van... Nee, ik niet, ik niet. wel, jongens, pak even een microfoon. Pak even een microfoon. Hoe heet jij? Nou, <laughs> Hoe heet jij? Kelsey. Met wie ben je mee? Met Wieke. Met Wieke. Oh, Wieke is Wieke. van, uh, van uh, University ook. Ja. Jij hebt ook rood haar. Ik heb ook rood Net haar. Net als Wieke. Oké, prima. Welke muziek tot nu toe ligt je het meest... Oh, uh, wat ligt met meest? Nou, ik ben toch meer van een singer-songwriter, dus... Uh, oké, okay, ja, dan, dan, dan kom je weer uh, om in terecht, ja, zeg maar. Oké, ja. oké. Okay, okay. Nou, blijf lekker zitten. En er komen nog meer aan. Robin gaat zometeen ook weer spelen. Lick hoorden we, gear up. Yes. En uh, wat wel grappig is, uh, jullie spelen normaal gesproken met z'n vier, hè? Ja, Nu klopt, met z'n tweeën. Ja, ik zie ook je collega daar, uh, die staat daar achter het glas een achter beetje glas, zegt, ja. te, te verbijten van, want hij uh, mag niet. <laughs> hoe is dan zo'n selectie gegaan van, uh, die uh, jullie... Uh, hoe werkt dat? Jij, jij zingt. Uh, ja, ik zing, dus ik moet wel. Je ergens. moet wel. En dan, uh, ja, drumstel, is ja, moeilijker dat is dan. Dat is wel lastig, he? Ja, ja, ja. Hey, ik, ik vroeg het net even voordat jullie gingen spelen. Van, spelen jullie we wel eens akoestisch? Volgens mij nooit, hè? Uh, nee, eigenlijk nooit. Nee. Toevallig een maandje geleden of zo. Dus vandaar dat we ook al. Uh, Voor het, wel het eerst. Konden, ja. ja. En, uh, want normaal gesproken maken jullie. Uh, ik, ik zal even een soort van recensies voorlezen. Wat ik vond op jullie website. Uh, jonge, enthousiaste band, uh, band. Verraste met een flink aantal nieuwe nummers. Uh, ontzettend pakkend en uh, duizenden herkenbaar. Zegt Fred Magazine. Alles klopt volgens het hardrock concept. Zegt live Access. En. Gierende gitaren. Ultralange haren. <laughs> dat zegt oor. Nou, dat is toch wel om te horen van, uh, van oor. Zeker. Zijn jullie een traditionele rockband? Ja. Ja. Ja. ja, ja we zijn echt tenminste, um, We um, ja, zijn van kleins af aan al een beetje fan van de bands zoals uh, Guns N' Roses, ACDC, dc uh, Nolle Whitesnake en uh, ja, zeg maar dat soort bands in feite. Ja. En, um, ja, weet je, dat soort muziek zijn we ook gaan maken. Ja, maar uh, dat zijn geen bands die nu nog uh, uh, grote, dikke hitscoren. en het, het is wel het is een, een genre wat een beetje ondergeschoven lijkt. Ja, dat, dat klopt ook wel. Um, ja, je hoort alleen twisten. Ja, helaas, helaas wel. Je hoort de uh, laatste tijd alleen wel dat, uh, dat het een beetje terugkomt eigenlijk. Dat je steeds ja. meer bandjes ziet... Uh, en die een beetje die oude stijl weer oppakken. Ja. En, uh... Nu kan ik me voorstellen dat, uh, dat uh, uh, ik, uh, jij dat vindt, bijvoorbeeld, Nol. Maar ja, hoe vind je dan nog vier andere, of drie andere gasten die dat ook vinden? Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Uh, ja, dat was eigenlijk wel toevallig. Want uh, ja, dat was op school. <tosses> dat is een beetje een slecht verhaal eigenlijk. Maar <laughs> Deze is wel eerlijk. Ja, schoolbeentje. Ja, nou, ik, kwam, ik, ik, ik, ik liep door de gang een keer op school. En toen hoorde ik wat gitaar En ik dacht van, oh, dat klinkt best wel lekker. Ja. Dan deed ik dus de deur open en dan zat hij dus. <laughs> en ja, mijn broertjes drummen. En mijn beste vriend toen, die speelt bas. Ja. Dus ah, ja. eigenlijk waren we al bij elkaar. Alleen nog niet in rock, zeg maar. Oké, okay. de, de, en dan de, de, de naam Lik? Ja, de naam Lik. Ja. Daar hebben we eigenlijk niet echt een, een reden voor. Ja, Mooi is dat. dat aan ja. iedereen die je vraagt... Van, wat, waar komt het naam? Ja, dat is al ontstaan. En dat op ja, een gegeven moment gebeurt dat. Dat is ook dat. gek proces ook. Daar heb je geen controle over. En het is niet dat je een brainstorm doet en denkt van... nu gaan we eens even een naam bedenken met z'n allen. Ja, ja maar, dat maar, heb je ook wel, maar meestal ja, komt daar niets uit. En dan zeg je, dat doen we. En dan teken je een contract van... Hey, nu gaan we niet meer veranderen, maar... Yeah. Nee. We hebben van gekeken naar gewoon iets wat, wat kort is. Maar zeg maar wel, het blijft hangen in feite. Ja, dus ja. ik bedoel, lik is geen moeilijk woord. Dat en is het, ja. zeker, dat kan iedereen uitspreken. Iedereen kan het uitspreken. En dan, ja. Heel goed. Zometeen nog een uh, nummer voor jullie. Gaan we alvast ja. we zitten. We gaan uh, eerst yes. luisteren naar uh, de column van Pieter Derks in Pieter Spreekt. Pieter Spreekt. Het was lang geleden dat ik aandrang had om dingen naar mijn tv te gooien. Maar deze week was het weer zover. Het gebeurde bij Nieuwsuur, waar twee bestuurders van het VUMC en Reinhard Oelemans het begrip privacy een geheel nieuwe invulling gaven. Hun enige verdediging van de ongevraagde opnames op de eerste hulp was ja, maar we zenden het zonder toestemming niet uit. Alsof je dus gewoon met een telelens onder vrouwenrokjes mag kruipen, zolang je de beelden maar niet online zet. Snap het nou, riep ik naar mijn tv, maar ze hoorden me niet. Althans, dat denk ik, want je weet natuurlijk nooit helemaal zeker wat Reinhard allemaal opneemt presentatrice Marielle Tweebeke deed haar best om het ze duidelijk te maken, maar zonder resultaat. Alsof geen van de heren zich realiseerde dat ze op tv waren en dus maar beter een beetje verstandig en begripvol konden zijn. Maar goed, aan de andere kant, misschien wisten ze niet dat Nieuwsuur dat gesprek zou uitzenden. Er was immers geen toestemming gevraagd in elk geval niet door iemand in een witte jas hetgeen toch het belangrijkste kenmerk van een televisiemedewerker schijnt te zijn. Een dag later werd het programma geschrapt, maar volgens mij ging het niet mis bij Nieuwsuur. Het was met dit programma al veel eerder fout gegaan, namelijk bij het idee dat wij, de kijkers, zitten te wachten op realitybeelden van mensen in doodsnood. Ik voelde me al ongemakkelijk bij de journaals waarin ik Beatrix en Mabel het ziekenhuis in zag lopen. Laat staan dat ik ook nog zou hebben moeten zien hoe de patiënten binnenkwamen. Ergens in de afgelopen jaren is het misverstand ontstaan dat wij het heel erg leuk vinden om naar reality tv te kijken. En dat misverstand help ik hier hopelijk namens heel veel kijkers graag uit de wereld. Want het is inmiddels in heel televisieland de norm. De NCRV zendt momenteel Connected uit waarin vijf vrouwen de godganse dag hun leven filmen. Het programma twittert trots de highlights. Alle fragmenten staan online, maar ik heb er nog niet op durven klikken. Ik word ernstig tegengehouden door begeleidende teksten als... het lukt Mena niet zo goed om het slot van de deur open te krijgen. Of Loes schildert poppetjes, maar daar is ze best wel eens onzeker over. Of de absolute topper, Robin wil appelsap, maar dat heeft Mira niet meegenomen ijzingwekkende toptelevisie, dat kan haast niet anders. Op de radio hoorde ik een trotse promo voor Connected onder het motto Nog nooit zag je het gewone leven van zo dichtbij. Hoezo nog nooit? Ik leef het gewone leven. Ik ben verdomme de hele dag druk met mijn eigen gewone kutprobleempjes. Waarom zou ik dan ook nog moeten kijken hoe Mira de appelsap vergeet? Als ik gewone dingen wil, dan ga ik zelf al boodschappen doen... en dan vergeet ik mijn pinpas, of ik pak mijn fiets uit de fietserek en rij over mijn eigen tenen heen, of ik ga uit eten... en draai dan op de wc het kraantje van de wastafel iets te enthousiast open... zodat ik op de terugweg moet proberen te verbergen dat ik een natte broek heb... en in elk geval moet voorkomen dat mensen denken... dat die natte vlek door iets anders dan mijn kraantje kwam. Dat kan ik prima zelf. Ik produceer de hele dag mijn eigen entertainment wel. Daar heb ik geen NCRV of Reinhard Oerlemans voor nodig. En eerlijk is eerlijk, ik heb de eerste hulp nog nooit van binnen gezien. Maar gezien de manier waarop ik laatst nog tijdens het snijden van een paprika... een keukenmes in mijn vingercootje zette... denk ik dat ik ook daar, zonder iWorks, heus nog wel een keertje binnenkom. Pieter spreekt. En Pieter zou hier dus eigenlijk zijn geweest, uh, waar het niet dat hij ziek is. Hij mailde ons vannacht om een uurtje of één van ja jongens, ik ga het toch niet redden. Uh, sorry, en ik uh, neem een column voor jullie op en die stuur ik naar jullie toe. Maar je mag me altijd nog bellen. Maar ja, het griepen en we vonden het zo zielig. Uh, ja, dachten we, hey, dat gaan we niet bellen, dat gaan we niet doen. Volgende nummer van zo, hoor je dat? Ja, ik ga hem al echt horen. Welke gaan jullie spelen, jongens? Deze heet uh, She's Bad. Oké, okay, ga je gang. 4, uh, ga even weer zitten achter de microfoon, hè, jongens. Ik ga heel even weer een rondje publiek doen. Uh, misschien dat... Uh, Stefan, kan jij even wat microfoons... Uh, de, de, de dames hiervoor. Uh, Stefan kan misschien wel even Uf. een microfoon naar ze toeschrijven. Kijk. Kijk, daar gaat hij. Ja, schrikken is dat even, hè? <laughs> hey, uh, um, ouderwetse rock, dames. Ja. <laughs> nee, ik vind het wel heel tof. Ja. Maar uh, ja, ik zou het niet zelf zo 1, 2, 3... Opzetten, maar wij wel tof om zo te luisteren. Hoe oud zijn jullie, jongens? Uh, allemaal rond de twintig, denk ik. Oké, okay. en jullie? Als... Ook... Ja, hoe? Het ah, is, net ja, is, <laughs> met... ja, is net te jong. Heb je, ne, heb je net die tijd niet meegemaakt. Ja, ja, ja, <fijx2> ja, dat is waar. Ja, ja, ja. <tie> But, uh, als jullie naar muziek luisteren, dat, is, dat, is dat een beetje wat jullie uh, nu ook horen? Zo van alles wat? Of wat, wat is jullie stijl? Nou ja, heel breed eigenlijk. Ja. Well, verschillend eigenlijk, van alles wel wat. Oké, okay. ja. en ga je vaak ook naar optredens toe? Um, Jij mee, ja, regelmatig. Ja? ja? ja we nou, wat in dan? Utrecht, dus uh, oh, ja, Tivoli is vaak, en dat soort uh, dingen. Uh, waar ga je dan toe? Ja, we hebben Ryan Shaw we laatst gezien. Oh ja, leuk. Dat was heel tof. Sol. Ja, en uh, nou, Kaas Verlonen. Dus, oh, natuurlijk. Uh, ja. Jij was uh, een van de gelukkigen die wel Kaas Verlonen ja. kreeg. Zo, echt waar. Heeft iemand nog meer Kaas Verlonen kunnen krijgen hier? Oh nee, ja, geprobeerd Ja, geprobeerd, ja, geprobeerd toch. Zo krijgen. niet normaal toch. Hoe, hoe, hoe lang je daar in de wacht moest staan. Echt, verschrikkelijk was het. Jay, klaar voor? Ja. Mooi zo! Ja. Wat ga je doen? Goed aan de klok. Goed aan de klok. Gaat de het het videoclip. Het is licht om mijn kussen, ik weet niet waar dit vandaan komt. De wijzers van de klok laten zien dat het te laat wordt. Vieren nog om te slapen. Maar straks gaat de wekker en dan moet ik weer de straat op. Mijn ogen zijn gesloten. De slaap is de werktuig, hij kan me niet meer vinden en verliest weer in de wedstrijd. Wat is het nut van staren naar de klok als je hoopt dat die terugdraait of een keertje stopt? Niets, ik vraag je wat is er met me aan de hand. Ik kan het gaan beschrijven, maar er is wat aan de late kant. Ik maak me druk over de dagelijkse gang van zaken die ik in het donker net niet eventjes kan achterlaten. De dingen gaan zo goed, dan komen de concessies. Wie wil de balans, een geluk en de depressie? Niemand kan hier ronken. Soort zijn levenspad bewandelen. Maar met deze weet ik dat ik anders ben. Maar doe de groeten aan de klok. Ik wil niet weten waar ik stilsta, stilsta. Ik wil niet dat ik hier verveel raak. Je onderwijs is beschreven in je platte beeldvraag. Maar dat geef ik toe, geef ik toe. En Doe de groeten aan de klok. Ik wil niet weten waar ik stilsta, stilsta. Ik wil niet dat ik hier verveel raak. Je onderwijs is beschreven in je platte beeldvraag. Maar dat geef ik toe. Ik ben gedoemd om muziek te maken die nog niet bestaat De ideale combinatie binnen het vermaak En nieuwe melodieën zoeken dagelijks een weggetje Om positief te blijven op te ketteren maar op een dag word ik wakker, verander ik de kracht In de makkelijke, grappige, veranderende lach. Ik weet nog niet precies wat er van me wordt verwacht. Maar wie heeft er geen problemen met het vrouwelijke geslacht? Ik ken je gezicht niet en hoef het niet te zien. Ik wil niet zitten wachten op je waardeloze vriendschap, nee. Jij zal mijn geluk niet in de weg staan. Maar waarom zit je in mijn hoofd als ik door maar naar bed? Ga de groeten naar je kloof. Ga zoeken naar mezelf zijn en doe ik dingen fout. Even tellen, dan bekend het mij. Ik ben niet bang om door een groei te moeten klimmen. En dat ben ik nooit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 Door de tijd maak ik kennis met veranderingen en zelfs als ze mijnen lijken te zeker raak ik alles los door de lijden en principes. Zo wordt het ingewikkeld, maar dat is het creatieve. Zo zorg ik ervoor dat alles wat ik doe niet saai wordt, de tijd zal daar niet komen, dat je overal mijn naam hoort. Dat is ook niet erg. En hey, beste mensen, luisteren, maar, alle mooie dagen word ik uitgedaagd. Maar doe het goed en dan ik lang, ik wil niet weten waar ik stilsta, stilsta. Ik wil niet dat ik hier verveeld raak, heel het leven is beschreven in je blad en bils maar dan geef ik toe, geef ik toe. Doe de groeten aan de klok, ik wil niet weten waar ik stilsta, stilsta. Ik wil niet dat ik hier verveel, traag. Ik dat leven is beschreven in je platte, beeld. Maar dan geef ik toe dat ik er momenteel bij stilsta. Maar toch geef ik toe dat ik er momenteel stil stilsta. Jij en goed aan de klok. We gaan nog even zitten. Jay. Ik ga nog heel even naar, uh, naar de jongens van Lik. Want jullie uh, zitten ook in uh, de grote prijs. Hè? Tenminste, goed, ja. Daar doen jullie aan mee. Nou, Dat willen we aan meedoen, ja. Dan wil je, want hoe werkt zoiets? Ja. Nou, zelfs nu is een, een voorronde. Ja. Daar kunnen, uh, er kunnen van mensen... de voorronde. De voorronde van de voorronde. voorronde Oké. Okay. Van de voorronde. Dan kunnen mensen via internet kunnen ze stemmen. Ja. En uh, momenteel staan we op de elfde plek, als ik het goed heb. Ja. ja. En we, hebben, we moeten minimaal op de tiende plek staan om zeg maar, mee te mogen doen. En dan mag je meedoen aan. Uh, ja. Aan ja, de grote je, prijs. Ja, dan ben je ah. verzekerd van, uh, van deelname. Ja, ja. ja, ja precies. Ja. En dan moet je nog mensen bij... Dan moet je weer dat de mensen gaan stemmen, toch, geloof ik? Uh, ja, maar dan is er volgens mij sprake van een vakjury. Die, uh... Oh ja, nee, dat, is Ook heel, nog. dat is beter. Ja, maar ja. Be lijkt mij beter, toch? Uh, volgens mij is het hartstikke moeilijk om het publiek te mobiliseren om je te stemmen. Voor... Ja, klopt. Dat is een hele onderneming, inderdaad. Ja, ja. Succes, daarmee. Nou, bij deze dus, uh, als de luisteraar... Uh... <laughs> oh ja, precies. Ja. Bij deze, ja. wat is het adres? Uh, ja je moet gewoon even naar de site van grote prijs van Nederland dan bij bench is het kop volgens mij deelnemers ja wij staan ergens op de elfde plek dus of zo ja makkelijk onthouden naam ja, Lik, ja, inderdaad Link. Link. komt helemaal goed hey Chee uh, ben jij uh, pak ook even je microfoon ja. als je wilt ben jij iemand die uh, uh, die meedoet aan wedstrijden om zichzelf een beetje in de kijker te spelen. Ja, je hebt al twee albums inmiddels, dus uh, is het nog nodig eigenlijk? Laten ik daarmee beginnen. Nou, ja. <laughs> ja? ja, hoor. Ja? Nee, maar, nou, kijk, met dat stemmen en zo... Ik Even kijken hoe deze doet, hoor. Ik, ik vind het altijd heel irritant. Ja. En dan moet je altijd al je vrienden en bekenden en familie en zo... die moet je dan op gaan roepen. En ik, ben, ik hou daar zelf niet zo heel erg van. Ja. En... Uh... Ja, maar ik heb inderdaad wel meegedaan aan wedstrijden hoor, maar dat is alweer een tijdje geleden. Ja, want hoe werkt zoiets dan? dan op een gegeven moment denk je van, nou, ik, ik moet nu toch eens een keer laten horen wat ik kan. En dan schrijf je maar in, onder het motto, we zien wel waar het eindigt? Ja, nou, ik deed eigenlijk vooral in de tijd. Ik heb een grote prijs nog nooit meegedaan hoor. Dat is toch iets groter dan bij de dingen waar ik mee heb gedaan. Ja. Maar ja, in het begin eigenlijk gewoon om mijn optredens te komen. Okay. Van ja, we willen spelen, maar hoe doen we dat? Wedstrijd. Ja, want is het moeilijk om, uh, om optredens te krijgen? Ja, vind ik, vind ik zelf wel. De ene keer gaat het wat makkelijker dan de andere keer. Mm -hmm. Na, nadat ik mijn cd had uitgebracht, ging het wel makkelijker. En nu moeten we zelf echt aan de bak om, uh, om, om aan shows te komen. Ja, want ik lees hier op jouw site. Hè, bedoel, iedereen plaatst natuurlijk goede recensies van tegelijk heb je. Maar dat zijn zeker goede recensies. En er staat ook: deze man verdient publiek. Ja. Dat is toch mooi om te horen, lijkt me. Ja, daar was ik zelf ook blij mee. Hoe, uh, hoe, uh, hoe werkt dat voor jou, die recensies? Want je hebt dan je album uitgebracht vorig jaar, eind vorig jaar, geloof ik. En, en uh, hoe werkt dat voor jou? Ga je dan? Kijk, een week lang volgen wat de recensies zijn? Ja, nou ja, ik ben dat wel nieuwsgierig natuurlijk. Ja. <laughs> ja. Uh, maar het is niet dat ik dan dag en nacht weer in internet om zit te zitten kijken of er nog nieuwe dingen zijn. Nee. Maar een keer in de week kijken: van nou is al iets nieuws. Ja. ja. En was je tevreden? Ja, over het algemeen wel. Ja. Maar ik merk vaak omdat het bij mij. dat album zit heel erg in tussen: ik ben nog rapper, ja. maar ik wil meer. En dan merk ik vaak aan recensies dat mensen denken van ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik mee moet. rept die nou, zingt die nou, wat, wat, wat doen we? Ja, maar dat is toch juist leuk, toch? Zou je zeggen, als, als recensent zou je denken, oh ja, dat is wel tof een keertje, iets anders. Ja, ja. Maar zo denk zou je recensent <laughs> nou, Nee, maar het is, ik, niet, niet iedereen heeft die insteek, zeg maar. het is de ene recensent die wil toch heel duidelijk zeggen van nou, dit is dit en dit ja, is dit. Precies. En de andere die vindt het wel inderdaad het experimentele of het nieuwe wel interessant. Mensen zoeken toch altijd naar hokjes of zo. Ja. ja. ja. Hey Robin, kom, ga ook eens achter de microfoon zitten als je wilt. Want bij jou, uh, jij ja, schrikt maar op zo. Ik zag je een beetje luisteren ook met, met, met een soort van muzikantenoor naar, uh, naar je uh, twee voorgangers hiervoor. Want ik zag je zo'n beetje voorover gebogen, Zo zo'n beetje meewiegen. En zo. Hoe luister jij naar, naar andere muziek dan, uh, uh, dan wat je zelf maakt? Ik denk ja, vooral naar het, uh, de sfeer. Oké. Okay. Dus uh, minder naar specifieke partijen, maar gewoon of het klopt. Tekst en de muziek samen echt een mooi verhaal. Me, ja, zo. en zit, kun jij nog wel, misschien geldt het wel voor jullie alle drie, maar kunnen jullie nog wel een beetje leuk naar muziek luisteren? Ja, zeker. Ja? Ja, ja, ik, ja ik weet niet. Ik, ik heb niet het idee dat ik nu heel anders naar muziek luister dan acht jaar geleden of zo. Toen je nog geen muziek uh, maakte zelf? Ja, of, of toen ik net ja. begon. Zo, ja, want zo. op een gegeven moment zou je toch zeggen van ja, dan weet, dan weet je zoveel van en dan luister je alleen nog maar naar technieken of weet ik van. Maar ik zo. weet er helemaal niks van. Nee? Nee. Echt niet? Nee, ik, heb, nee, ik weet echt niet. Uh, ik weet niet. Nee. Je hebt jezelf gehad aangeleerd? Nooit, nee, nee ja. echt waar? Ja. Gewoon een soort autodidact in, uh, in de muziek. Ja, gewoon uh, fantasie gebruiken. Ja. Zometeen ga je spelen. Welke nummer ga je doen? Ik ga een cover spelen. Van? Mag dat? Ja, van mij wel. Je mag doen wat je wil. Een uh, cover van Tom Waits. Oh, vet. Welke? Uh, Blue Valentines. Mooi. Dat zometeen. Uh, nu, eerste artiest die was hier uh, afgelopen dinsdag uh, in deze studio. En uh, zij heeft uh, de grote prijs gewonnen. In de categorie singer-songwriter is inmiddels uh, behoorlijk aan het doorbreken. Joris Zwart en I Say Nothing. Welkom. Mooi. Step a little closer Bend your head like you do me a proposal I like it when you read between the lines These little black thoughts don't lie I see nothing The sun is moving all around Leaving bloodstains on the ground I must run To bend the chits and wounds, but it's never done. And I say nothing at all. I'll keep my mouth shut for those who listen. I stare at your shoes. They'll so keep your feet in prison, but all right There you go. You keep on moving and let me be slow. Well, sometimes I will stare at my ceiling Gives me this warm and retarded feeling Devotion, a physical release of this emotion I will say nothing, little daughter Oh, now wherever you go I will sit here all day Watching the slaughter of gold Oh, and I like doing this and listening And observing you and my mate type of listen. I'll keep my mouth shut for those who listen. I stare at your shoes, they'll so keep your feet in prison. But alright. There you go, yeah. Just keep on moving and letting me be. genomen hier uh, afgelopen dinsdag in deze studio van Radio 1 bij BNNTD. Joris Zwart en I Say Nothing. En uh, nou ja, als je de hele uur hebt geluisterd... ...dan weet je dat het uh, vol zit met mensen hier... ...en ook met uh, artiesten, bands, zangers, soort van rappers... ...niet in een hokje te plaatsen, mensen, heel goed. Uh, Robin Borneman, laatste optreden van deze ochtend. En uh, een uh, koffer van de Tom Way's Blue Valentine. Mm. There's a tattoo, broken promise. I got an eye beneath my sleep that I'm gonna see you every time I turn my back. Still these blue Valentines, though I try to remain at large they're insisting that our love must have a eulogy why do I take all this madness here in the night stand role? there in harm Will I be luckier Just to walk around Everywhere I go yeah. With this blind And broken heart That sleeps beneath my label And still these Blue Valentines To remind me of my carnal sin, I can never wash the guilt or get these bloodstains of my hands. And it takes a whole lot of whiskey to make these nightmares go away. And I cut my bleeding heart Gonna die just a little more. Me Saint Valentine's Day. Yeah. Don't you remember? I promise I will write you these blue Valentine's. Blue Valentine's. Blue Valentine. Ja. <laughs> Mooi dat het zo lang stil blijft dan in de studio. Iedereen het even na te zwijmen. Blue Valentine, origineel van uh, Tom Waits. Maar nu van Robin Borneman. Robin, één zin: Tom Waits. Um, een tovenaar. Een tovenaar. Prachtig. Uh, Robin, dankjewel. Leuk dat je het was. Tje, dank voor je komst. En ook de band Lik, die achter het glas staat, steekt zijn duim op heel goed. Kom nog even snel binnen, Ed. Dat kan nog wel. Zometeen, dit is de zondag met Ed Anker. Pak een willekeurige microfoon. We zetten alles Deze open. Kijk aan, die doet het. Wat zit er zometeen in je programma? Zo, jongens. Echt, <laughs> uh, ik heb straks uh, uh, Marlies de Hij Zij is flowcoach over topmomenten. maar. jullie net hebben beleefd met elkaar, dat je zo goed voelt... Zij kan zorgen dat je dat elke dag hebt. Kijk aan, napraatsen ze meteen in 'Dit is de Zondag' hier op Radio 1. Uh, dank aan alle artiesten. Uh, ga ze checken op internet. Jay, zo heet hij. Lik, zo heet de band. En Robin Borneman, zo heet de zanger die je net hoorde. En het publiek ook, dank voor je komst allemaal. Tot volgende week.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 Er zijn al enkelingen gezien, maar het peloton moet nog komen. En ik wou de rest van dit sportje gewoon lekker naar het grutto-geluid luisteren. Dus we gaan niet zeggen dat we ook vooruitkijken naar RioPlus20... dat nee. Airy van Sea Shepherd vanuit de Japanse cel lineairekte naar ons toe komt... Nee. en kleine martens en tuinreservaten. Nee, alleen maar die heerlijke vliegende lentebomen. Luister, straks vroeger grutto's. Ik wist dat je dat zou zeggen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Op zondag bij Vliegwinkel.nl. Boek je vliegtickets en parkeer drie dagen gratis bij Budget Parking Schiphol. Alleen vandaag op Vliegwinkel.nl. Constantijn Huygens, Hugo de Groot, Prins Maurits. Ze lieten zich graag portretteren door Michiel van Mierenveld. De meester was de succesvolste portretschilder van de Noordelijke Nederlanden. Hofschilder van de Oranjes en geslaagd ondernemer. Michiel van Mierenveld.